1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Oorlogsmisdadiger siert Bruins opnieuw in Duitsland vervolgd. Tankopslagbedrijf Otviel voor de rechter en ridderorde voor IOC-voorzitter Jacques Rogge. Veel bewolking, af en toe regen, maar ook een beetje zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen is er ook veel bewolking, vooral in het noordwesten, Vallen dan enkele buien. En het wordt een graad of 8 à 9. En de dagen daarna wordt het geleidelijk kouder. De 91-jarige oorlogsmisdadige Siert Bruins wordt vervolgd door het OM in Duitsland. Dat heeft justitie in Dortmund bekendgemaakt. Correspondent Wouter Meijer, waar wordt Siert Bruins dit keer van verdacht? Um, hij wordt verdacht van een moord op een Nederlandse verzetsman... in september 1944 in de buurt van Appingedam. Bruins werkte in die tijd voor de Duitse politie. Dat is ook voor belang, van belang voor de aanklacht nu in Duitsland. Um, er was een collega van de veiligheidsdienst bij, maar die is intussen overleden. Bruins en die collega hebben altijd gezegd dat de verzetsman die ze hebben doodgeschoten... dat hij wilde vluchten, maar daar gelooft het OM helemaal niets van. Um, hij is wel degelijk veroordeeld in Nederland, eh, maar bij afwezigheid... want hij was naar Duitsland gevlucht na de oorlog... daar wilde men hem toen niet opnieuw vervolgen hiervoor. Dat was men intussen nou, al die tientallen jaren al bijna vergeten. Maar nu is er dan toch nieuw onderzoek gedaan. Ja, hoe verklaar je dat, dat ze nou toch in die zaak weer gedoken zijn... Ja, voordat je een zaak kunt openen opnieuw heb je nieuwe gegevens nodig om die heropening te rechtvaardigen. De officier van justitie die gespecialiseerd is in de oorlogsmisdaden die heeft hier heel veel moeite voor gedaan. Die zegt, ook naar aanleiding van andere zaken waarin mensen, denk aan John op opnieuw voor de rechter zijn gebracht in Duitsland, ondanks dat het al heel lang geleden is. Hij is daar helemaal ingedoken, heeft samenwerking gezocht met de politie en justitie in Nederland voor deze zaak. Ze zijn ook met een aantal mensen uit Duitsland naar de plaats delict gegaan, daar in Groningen, om te kijken hoe de verschillende personen daar zijn geweest, wat er kan zijn gebeurd precies. Ze hebben daarbij ook een nieuwe getuige gevonden. Iemand die erbij was, maar tot nu toe nog nooit eerder was verhoord. Um, dat is volgens het OM in Dortmund nu allemaal genoeg reden om de zaak te heropenen. Uh, Bruins en zijn advocaat hebben nu nog twee weken om hierop te reageren op de aanklacht. En dan moet de rechtbank beslissen of, ze, of er inderdaad een proces komt. 68 jaar na dato met Siert Bruins alsnog in het beklaagde bankje. Duidelijk, correspondent Wouter Meijer. Voor betrokkenheid bij een overval op een geldtransport in Amsterdam... verhoort het Openbaar Ministerie een man van 34. Die miljoenenroof was in juni vorig jaar. De verdachte werd een paar weken geleden aangehouden... in verband met heel iets anders, een hennepplantage. Maar in het huis van zijn ex-vriendin vond de politie een pentriet. En dat is een explosief, een enorm krachtige springstof... die bij de overval op Brinks werd gebruikt om het gelddepot binnen te komen. De rechtercommissaris heeft vanochtend besloten dat de verdachte uit Amsterdam langer blijft vastzitten. Bij die overval op rings werd 12 miljoen euro buitgemaakt. Tankopslagbedrijf Otfjel moet voor de rechter verschijnen. Het bedrijf in de Rotterdamse haven heeft veiligheidsvoorschriften overtreden, zegt het Openbaar Ministerie. In juli werd eh, Otviel stilgelegd omdat er problemen waren met koelsystemen... die opslagtanks moeten beschermen tegen brand. En ook moesten brandblusapparatures worden getest. Henrik Wilhelm Hofs. Ja, Jan Mol, wat heeft het bedrijf Otviel precies verkeerd gedaan? Nou, ze zijn een bedrijf wat met gevaarlijke stoffen werkt. En wij denken dat een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt... dus ook heel secuur moet omgaan met alle veiligheidsvoorschriften. En dat hebben ze, naar onze mening, onvoldoende gedaan. En uit welke situaties, welke incidenten is dat dan gebleken? Nou, bijvoorbeeld de brandblusinstallatie die niet werkte. Uh, ze hebben werknemers het dak opgestuurd van een tank. Uh, waar een kankerverwekkende stof uh, zou lekken... zonder voldoende beschermingsmaatregelen uh, te nemen voor die werknemers. Uh, en bij het mengen van stoffen, uh, daar hoor je uh, altijd voorzichtig mee te zijn... Hè, want dan, dat kan gevaarlijk zijn, daar hebben ze de procedures niet in acht genomen... en is inderdaad een explosieve situatie ontstaan. Bovendien in een tank die ook nog onvoldoende onderhouden werd. En dit zijn nog maar een paar van een lange lijst, hè? Ja, dat klopt. Het, een heel aantal incidenten zijn ook ad informandum gevoegd. Dat wil zeggen uh, dat ze meegenomen worden met de grote hoop. Dat zijn incidenten die het bedrijf in feite gewoon bekent. En wat kan dat voor het bedrijf betekenen? Een geldboete? Um, ja, als je alle incidenten bij elkaar zou optellen... dan uh, is een geldboete mogelijk die in de miljoenen loopt. Of het dat ook zal worden, dat uh, moeten we natuurlijk nog zien. Want is dit ernstig? Ja, het is heel ernstig. De werknemers hebben echt concreet gevaar gelopen en er is ook schade voor het milieu geweest. Nu vervolgt uh, het functioneel pakket het bedrijf op maar niet de leidinggevenden die misschien de beslissingen hebben genomen. Waarom niet? Nou, wij willen naar een gedragsverandering van het bedrijf toe en uh, we denken dat we het meeste effect zullen hebben door het bedrijf snel te dagvaarden. U zegt snel dagvaarden, dus de zaak komt ook al snel voor? Volgende week is de eerste zitting. Dat zal een regiezitting zijn. Dat betekent dat de verdediging de gelegenheid krijgt om haar onderzoekswensen op te geven. Nu verkeert het bedrijf in grote problemen. Het is weer een klein beetje aan het opstarten. Heeft het ook gevolgen voor de bedrijfsvoering, voor het personeel nu? Nee, op dit moment heeft het geen gevolgen. Want u kijkt altijd naar het verleden. Ja, inderdaad, we kijken altijd naar het verleden. Het gaat om incidenten uh, van afgelopen zomer uh, en uh, oktober 2011, augustus 2011. Dus dat zijn dingen die allemaal al gebeurd zijn. Uh, en hoe het nu gaat, uh, daar zeggen deze feiten niks over. Persofficier Mirjam Hol in gesprek met Hendrik Willem Hofs. En de boetes uh, die uh, bedrijf Otfjal kan krijgen, kunnen in de miljoenen lopen.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 Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De nationale ombudsman Brenningmeijer noemt de nieuwe fraudewet onuitvoerbaar. Die wet maakt het mogelijk uitkeringsfraudeurs harder aan te pakken. Maar volgens Brenningmeijer vinden de betrokken instanties hem te dwingend. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer nog eens naar die wet zou moeten kijken. Ik denk dat het goed is om nog eens kritisch te kijken naar hoe groot is het probleem. Waar zit de fraude? Wat is de oorzaak van die fraude? En dan mag je best hoge sancties opstellen. Maar wat je, wat je toch vaak ziet is dat de goede ook moeten lijden onder de kwade. Ik zie veel problemen in de uitvoering ontstaan... en ik zie dat veel mensen die dat niet verdienen te hard gepakt zullen worden. Gemeenten UWV en de Sociale Verzekeringsbank betreuren het volgens de ombudsman... dat ze straks in individuele gevallen geen eigen afweging meer kunnen maken. Oudsluis en de Libreien. Dat blijven de enige drie sterrenrestaurants in Nederland. De Michelinsterren zijn bekendgemaakt in Maastricht. In een zaal vol met koks en eigenaren van toprestaurants. En die stonden vol verwachting te luisteren naar Charles van de Perre van Michelin. De Gids Nederland 2013 erkent 101 sterrenrestaurants. Van de nieuwe sterrenrestaurants hebben wij 81. Eén sterren sterrenrestaurant. Waarvan dit jaar vier nieuwe. Drie nieuwe twee sterrenrestaurant dit jaar. De preestrijdmoeder in Vaas. Ja, twee sterren, ongelooflijk, ik. ben zo blij. Ik zie inderdaad helemaal ook een soort tranen in je ah, ogen. Ik heb gewoon zitten janken. Net. Ik heb net een soesje van de telefoon. Ze hebben twee sterren. Wat je verwacht? Ja, er gingen wat geruchten. Maar weet je, ik, ja, ik ben vrij nuchter erin. En, uh... Ik, ik geloof in iets. Ja, weet je, het is bij eerst zien dan geloven. Twee, drie sterren restaurant in Nederland. Oudsluis in Sluis. En de Libreien in Zwolle. hans van ja. Beluga. Ja. Geen derde ster. Teleurgesteld? Nee. Ja, natuurlijk teleurgesteld. Maar ja, goed, uh, zoals ik zei, uh, uh, ik heb de macht niet in handen. Hè? En misschien moeten we weer... Nog langer, harder doen, maar joh, ik ben gelukkig. En dat is het allerbelangrijkste. Ik ben echt gelukkig. En wij zijn gelukkig. Ja, er ging wel even een soort van ja, siddering niet door de zaal, toen, toen er geen derde sterren ja, bij. dan ja. bij. Merkt u dat wel in de zaal, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, wat die is, wat die is, hè. Ja, uh, wie ben ik? Om uh, te zeggen, uh, nee. Ja, uh, jammer. Mo en morgen gewoon weer komen. We, we hebben het eigenlijk gewoon een feestje, hoor. Morgen. Bijdrage van Martijn van der Zanden. De Stichting Hartpatiënten Nederland heeft dit weekend... meer dan 50 meldingen binnengekregen... over het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse. En ook vandaag stromen de meldingen weer binnen. En die gaan niet alleen over de afdeling cardiologie... maar ook over andere afdelingen. Patiënten zeggen dat ze twijfels hebben over de diagnose en de medicatie... en dat ze niet serieus worden genomen. En ze klagen ook over een onfatsoenlijke behandeling... in het ziekenhuis in Spijkenisse. De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de branden in het centrum van Doetingem. Het is een man van 25 uit Mondverland in Gelderland. Afgelopen nacht waren er vier branden in Doetingem, onder meer aan de achterkant van een HEMA-vestiging, bij een videotheek en bij een horecazaak. En er zijn ook twee auto's in vlammen opgegaan. Bij die vier branden in Doetingem zijn geen gewonden gevallen. Tegen een voormalige advocaat heeft het Openbaar Ministerie zeven jaar gevangenisstraf geëist. Hij werd twee jaar geleden op heterdaad betrapt met 76 kilo cocaïne in een appartement in Rotterdam. Op het moment dat de, man de, dat de politie de woontoren binnenviel, was de man in de keuken de cocaïne aan het versnijden. Dat deed hij met een blender. En de cocaïnevangst was het resultaat van een langdurig onderzoek naar een Surinaamse drugsbende... die geregeld partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Die advocaat, ex-advocaat van 37, stond ook bekend als kickboxer onder de naam Bad Boy. Sport. De voorzitter van het IOC, Jacques Rogge, is vanochtend in het zonnetje gezet door Edith Schippers, de minister van VWS. Jacques Rogge, de Belg, kreeg vlak voor de start van het achtste IOC-wereldcongres veel complimenten en daar bleef het niet bij. In de, microfoon, please. You can't be heard. in de grote zaal van Hotel Krasnapolski wordt er gediscussieerd over sport en over jeugd... in het kader van een IOC-wereldcongres. Maar de discussies worden even onderbroken door minister Schippers. Of course, I'm talking about the president of the IOC himself, Dr. Jacques Rogge. Ze richt zich tot Jacques Rogge, voorzitter van het IOC. President Rogge, as a sailor man, you have competed in three Olympic Games yourself. Roemt zijn verleden als sporter... En roemt hem ook voor zijn prestaties als bestuurder. You have always fought against doping and match fixing. En tegelijkertijd voor de great, great champions en voor de inspiration sports can be for our youth. En na zo'n lofzang kan het natuurlijk niet anders. Doctor Rog, it's a great honor for me to announce here that it has pleased Her Majesty the Queen of the Netherlands for your outstanding service to the international society to appoint you Commander of the Order. Of Oranje Nassau. Commandeur wordt hij in de Orde van Oranje Nassau, Jacques Rogge. Hij is vereerd. Ik ben heel erg En En vooral ook nederig. Allow me. ook. vandaag te voelen. En relativeert zijn eigen bijdrage. My merits, if any, zijn minimal. En met die prachtige onderscheiding om Baals. kan het congres weer verder gaan. En nu, dear friends, de vloer is jou. Het weer Cornelissen vanuit Amsterdam. Het is 12 over 1, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De jongen die op station Hollandspoor in Den Haag... door de politie werd neergeschoten en overleed... had geen vuurwapen bij zich, zegt het OM. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins... wordt in Duitsland opnieuw vervolgd. En hartpatiënten Nederland krijgt tientallen meldingen... over het ruwaard van Puttenziekenhuis. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met Lunch.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 Ga naar hersenstichting.nl slash beroerte of geef op Giro 860. Kies voor projectbeheer van Visma. Kijk op projectmanagementonline.nl. Geld in tijden van crisis. Het is heus niet allemaal kommer en kwel. We gaan naar de allernieuwste bank van Nederland. Met na één jaar 10% gegarandeerd rendement. Kijk naar Tien keer Beter en dat levert je nog geld op ook. Vanavond 5 voor half 8 NTR Nederland 2.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 Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethootsit.nl als u een AOW-pensioen ontvangt. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met de nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond. Oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham schuift zo meteen aan. In het kader van de publieke omroepactie Hoezo Armoede... zijn we voor de rubriek In de Praktijk de hele week in de Amsterdamse Belmer Anne van der Veen loopt mee bij een verloskundige praktijk. En na half twee is er standpunt.nl. De stelling dan de ophef over halalwoningen is overdreven. De Amsterdamse woningcoöperatie Eigenhaat heeft 188 woningen aangepast... aan de woonwensen van huurders, onder wie ook moslims. En dat stuit sommigen toch weer tegen de borst. Bent u het eens of oneens met onze stelling, dan mag u zeggen dat dat zo is. En dat kan via allerlei kanalen. Ik ga ze nog maar een keer opnoemen. De stelling dus de ophef over woningen is overdreven. Sms dat na 7070 kost 50 cent, eens of oneens. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stadant.nl En... Als u Twitter het eens of ineens doet dan met hekjes standpunt. Nou, dat kwam er redelijk nog uit. Dit is Radio 1, de werklunch. Een werklunch vandaag met Boris van Ham. Meneer van Ham, goeiemiddag. Goedemiddag. Tien jaar Kamerlid voor D66. U bent onlangs de Kamer ontvlucht. Nou, ja, ontvlucht is zo erg. Het is een fantastisch mooi werk. Maar ik heb het tien jaar gedaan en ik ja. dacht, ik ga eens even een frisse neus halen. Even nieuwe ideeën opdoen. Ja, en van een zwart gat lijkt geen sprake, want zaterdag bent u benoemd... tot voorzitter van het Humanistisch Verbond. En uh, u zei daar treffend over, dat is uh, wel werk, maar het is geen baan. Nee, het is geen baan. Het is ook. Want, uh, ik krijg direct een nooit tweets. Nou, wat schuift dat? Nou, helemaal niks. Want het is vrijwilligerswerk. Het is een, het is een onbetaalde functie. Maar het is wel. Uh, en ik doe het ook naast mijn andere werkzaamheden. Maar het is wel voor mij een hele mooie functie. Het is een van de eerste dingen die ik, waar ik tegenaan liep. En dacht van: ja, dat, dat ga ik doen. Onder andere. Want het is een, uh, een mooie missie. Het humanisme is eigenlijk. Ja, de, feitelijk de grootste levensbeschouwelijke stroming in Nederland. Hè, want uh, de meeste mensen gaan niet meer naar de kerk... of zijn niet meer heel religieus gebonden... of zijn zelfs niet eens religieus, niet gelovig. En die mensen die kunnen zich verenigen in de, het humanistisch verbond. Ja, kunnen, uh, dat is ik die... echt zeer eervol om daar voorzitter van te zijn. Ik wou dat zeggen, want, want iedereen die niet bij een kerk of zo aangesloten is... is niet automatisch ook humanist natuurlijk... Nee, ja, niet, want zijn we zijn allemaal niet niet lid. Nee, ze precies. zijn nog niet lid. Maar het is wel een organisatie die wel voor dat soort belangen. Um, wanneer het gaat over levensbeschouwelijke kwesties. maar dan niet vanuit een puur religieus of kerkelijk perspectief. die komen daar wel voor op. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. U hebt dat in de Kamer ook heel veel uh, gedaan, natuurlijk. Is dat ook de reden waarom u dit eigenlijk graag wilde? Nou, het zijn wel onderwerpen. Hè? laten we maar zeggen, ook de immateriële kwesties. die in de samenleving spelen. die me altijd wel heel erg hebben bezig gehouden. En daar heb ik me inderdaad ook als Kamerlid tegenaan mijn moeite. Maar Um, dus het is niet uh, helemaal onlogisch dat mijn hart wat sneller ging staan, uh, gaan slaan toen deze functie vrij kwam. Nee. Um, nou is het zo dat er, laten we zeggen, enorm potentieel ligt. Dus nu hè, van mensen die dus lid zouden kunnen worden van het humanistisch verbond. En U wilt ook dat dat verbond groter wordt. Ja, het is op zichzelf gaat het heel goed met het humanistisch verbond. De afgelopen jaren is het een van de weinige levensbeschouwelijke organisaties die echt gegroeid is. Meesten loopt terug, maar dit groeit. Maar het mag wel wat meer zijn. Um, sterker nog, kijk. Je moet eigenlijk realiseren dat Nederland natuurlijk in meerderheid... al heel lang redelijk seculier is. En um, ja, heel vaak hebben seculiere politieke partijen... maar ook seculiere organisaties zich afgezet tegen maar religie. Maar eigenlijk is dat nog steeds een beetje nodig soms, maar over het algemeen kan je zeggen dat het de hoofdstroom in de samenleving is geworden. En het is heel belangrijk dat levensvragen over leven en dood, maar ook over opvoeding en uh, wat je kinderen meegeeft, uh, andere levensbeschouwelijke zaken, ja, het is belangrijk dat daar een organisatie voor staat die daar soms ook in kan helpen, mensen ook een beetje op weg kan helpen, mm. um, die ook sterk is. En daarom uh, roep ik al uw leden op, maar ook alle andere luisteraars, om vooral ook lid te worden van het Humanistisch mm. Verbond. Want um, dat is natuurlijk wel zo, als, als er uh, zaken spelen in het publieke debat, dan hoor je uh, eigenlijk de religieuze stroming... onmiddellijk een uh, mening geven. Wordt ook, wordt ook onmiddellijk vaak uh, naar een mening gevraagd. Ja. Uh, de humanisten, nou, ja, die, die, die, die doen daar wel aan mee... maar die hoor je misschien veel minder prominent. Nou, wat je wel ziet is dat... Um je zou kunnen zeggen, seculiere uh, stromingen... Hè, dus mensen die niet zo religieus gebonden zijn, of helemaal niet... dat die soms um, uh, een beetje bescheiden zijn... in het over het voetlicht brengen van hun eigen opvattingen. En dan zie je dat hele kleine, soms hele orthodoxe religieuze stromingen... die uh, hele rabiate opvattingen hebben, soms dat debat claimen. Nou, dat kan ik hen niet verwijten, want ja, ze staan waar ze voor staan. Ik ben ook zeer voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ik vind dat het, dat het geluid van de humanisten, van vrijzinnigen... ook wel wat luider mag klinken, omdat die eigenlijk... Uh, natuurlijk ook gezien hun enorme potentiële achterban... ook een hele belangrijke stroming in Nederland vertegenwoordigen. Ja. En dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. Maar nu ook bijvoorbeeld over het vreemdelingenbeleid... Uh, he, waarin mensen zonder dat ze iets misdaan hebben... opeens uh, ja, straks strafbaar zijn. He, als we kijken naar het regeerakkoord. Maar ook rond internationale kwesties. Je ziet dat daar natuurlijk de vrijheid van meningsuiting... Uh, maar ook uh, van religiekritiek, minderheden die onderdrukt worden... Uh, ook heel erg belangrijk uh, is. Ik vind dat daar... Het de stem van de humanisten, van vrijzinnigen, uh, luider mag klinken. En u noemde al even dat leven en dood ook, dat is een belangrijk thema natuurlijk. Ja. Uh, vrijheid is een van de belangrijkste waarden dus van het, van het humanisme. U hebt de afgelopen tien jaar dus in de Tweede Kamer gezeten. Hoe vindt u dat er met die waarde, met die waarde van de vrijheid dus is omgegaan? afgelopen tien jaar. Nou ja, laten we even vaststellen dat Nederland... een van de meest vrije landen ter wereld is. Dus dat we een heel mooi uh, set aan waarden en ook een regelgeving hebben. Maar je ziet ook wel dat het debat over vrijheid... en vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld... soms ook wel een beetje verwaarloosd wordt. En dat zie je soms gebeuren bij onderhandelingen. Dan zie je een kabinet uh, waar uh, ja, op de achterbank... hele orthodox christelijke partijen meedoen, hè, de SGP. Mm -hmm. uh, en dat eigenlijk heel klakkeloos, heel roekeloos... bepaalde vrijheden uh, worden gebruikt als wisselgeld, hè? bijvoorbeeld godslastering of andere zaken. Ja, en dan denk ik, ja, is, komt dat nou voort vanuit een bewuste keuze... of vanuit een soort van, ja, een beetje onverschilligheid. En nou, vooral die onverschilligheid rond dit soort belangrijke vrijheden... ja, die moeten wel bewaakt worden. Dus ik vind soms dat er wat slordig wordt omgegaan met de eigen principes. En omgekeerd hebt u ook in de Kamer gemerkt, als je het dan over die partijen hebt... dat u vaak wordt gezien als vijand van de religie, als humanist zijnde. Ja, en dat, dat is niet zo in die zin. dat um, Kijk, waar je kan samenwerken, um, dan moet je dat vooral doen. Hè. Bijvoorbeeld rond dat vluchtelingenbeleid... werken we heel goed samen als humanisten. Samen met bijvoorbeeld Pax Christi en dat soort organisaties. Die ook staan voor humane behandeling van mensen... die hier, uh, nou ja, hier, hier toch ook om hulp zoeken. Dus dat vind ik allemaal hartstikke goed. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat er heel veel vrijzinnige christenen zijn... waar we ook heel goed mee samenwerken. Ja, als mensen vanuit orthodoxie, of het nou ideologie... of, of uh, vanuit een religie is, andere mensen beleggen in hun keuzevrijheid, bijvoorbeeld wanneer het gaat over uh, levenseinden... over euthanasie, ja, dan zullen ze humanisten wel op hun pad vinden... omdat wij staan voor de eigen keuze van mensen. Um, en ja, daar kan het soms ook wel eens botsen. Dat is niet vanuit vijandigheid, maar meer vanuit het recht van ieder... om een keuze te maken die hij zelf wil maken. Ja. En als dat heel orthodox-christelijk is, prima. Als je dat voor jezelf houdt. Uh, maar het mag, mag niet zo zijn dat jij vanuit die principes iemand anders iets verbiedt. Wat hebt u nu als uh, u zichzelf als het belangrijkste doel gesteld bij het Humanistische Verbond? Wat moet er de komende tijd op korte termijn daar uh, gaan gebeuren? Nou ja, er zijn een aantal uh, hele langlopende zaken. Zoals bijvoorbeeld dat levenseilendebat. Uh, maar ook bijvoorbeeld over scholing op school. Uh, dat soort zaken die gewoon doorgaan. En wat we met extra kracht willen, willen stimuleren. Ledenaantal moet omhoog, wat mij betreft. Dus nogmaals, wordt lid. Uh, en uh, ja, ik blijf het zeggen. En dus, uh, bestuurde de rekening wel. Ja, ja, precies, de sterrenclame. Ja, die precies. publieke omroep waar u zo altijd op zat te mopperen, die, uh, ja, die moet geld uh, gebruiken. Uh, nou, de publieke omroep doet ook hele goede dingen. Um, nee, het, uh, en het allerbelangrijkste is denk ik dat ook het humanistisch verbond en humanistische stem ook in dat publieke debat um, uh, ook goed klinkt. En daar zal ik proberen als voorzitter een bijdrage aan te leveren. Nou, zei het aan het begin al, hè, van dit is, uh, dit is wel werk, maar het is niet echt een baan. Uh, u, u doet het nou even een tijdje niet in de Kamer, een beetje ook buiten de schijnwerpers. Hoe, hoe bevalt dat eigenlijk? Nou, dat is nog maar twee maanden geleden dat ik uit de kamer ging. Dus zo, zo lang is het nou ook weer niet. Nee, ik geef op dit moment heel veel uh, lezingen. Uh, onder andere over een boek wat ik heb geschreven, De Vrije Moraal. Um, wat ook wel over dit soort dilemma's gaat. He, waar ligt de grens van vrijheid en zo. Uh, dat doe ik. ik ben ook, uh, uh, nou, daar ben ik veel mee bezig, maar ook over andere onderwerpen. Daar verdien ik ook een beetje geld mee. Uh, en ik ben bezig ook wel wat nieuwe dingen te schrijven. En voor de rest probeer ik deze maanden ook goed te gebruiken... om me te oriënteren op uh, nieuwe werk. Een uh, uh, nieuwe frisse neus te halen. Dus ik heb het behoorlijk druk. Het zwarte gat is nog niet, uh, is nog niet geconstateerd. Nee. Nee, maar moeten we dan denken dat u, dat u een tijdje in het bedrijfsleven gaat werken of zoiets? Nou, daar ben ik me allemaal op aan te oriënteren wat ik ga doen. En ja. uh, dan, ik heb met heel veel mensen gesprekken. Nou, ik heb ook mijn eigen bedrijfje. Ik ben ook ZZP'er. Uh, dus daar probeer ik ook wel dingen mee te doen. Dus uh, nou ja, we zullen zien waar het, uh, waar het neerkomt. En een terugkeer in de landelijke politiek ooit nog eens misschien? Oh ja, zeker. Ik heb bij mijn afscheid gezegd... de politiek is fantastisch. En het feit dat ik nu uh, even deze ronde van verkiezingen niet meedoe, dat wil niet zeggen dat ik nooit meer iets in de politiek ga doen. Maar even niet. Het is ook verstandig om dat eens na een paar jaar te doen. En wanneer, die, die, wanneer ik weer eens wat in de politiek ga doen, dat weet ik echt niet. Ik ben er net uit. Dus uh, uitspraken doen over wanneer ik dat ooit weer ga doen. Ja. Ik moet tot mijn 67ste straks werken. Dus ergens in die periode ja. zal er wel weer eens een moment komen. En, en ook blij dat D66 dus nu in het kabinet zit. Want dan had ik misschien nu alweer moeten kiezen van... Uh, ja, word ik ergens staatssecretaris? Of zo. Nou ja, goed. Als, als lid van die partij vind ik het natuurlijk heel jammer... dat ze niet in het kabinet zitten. Uh, maar ja, ik ben nu voorzitter van een humanistische organisatie... die met veel meer partijen samen gaat werken dan alleen maar met die partij. En uh, nou ja, uh, er zit een kabinet wat in ieder geval op een aantal seculiere waarden... een aantal goede standpunten heeft ingenomen. Ook een aantal waar we, er, waar we echt wel vraagtekens bij hebben. En daar zullen we kritisch op zijn welke partij er ook in de regering zit. Ja. Ik wens u veel succes in uw nieuwe functie als voorzitter van het Humanistisch Verbond... Boris van der Ham. Dank wel. Quite a good place to be Don't believe it To so speak a different language And it's never something out again. Again. Don't believe it Oh no Cause it's never something out again. again No It's another Night up with a, a boss, Following in for Overgrown by mass And it starts me Good women growing cheese And if you catch some mic, it will land upon the knees Where they open all the wallets And they close all the minds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 Good place to be Don't believe I'm Roos Martins waren dat een happy hour. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. U kent de procedure intussen. Elke week loopt een van onze verslaggevers mee in de praktijk. En in de themawek Hoezo armoede kijkt Anne van der Veen mee bij een verloskundige praktijk. Anne, waar ben jij precies? Nou ja, precies. Het heet hier het Kraaiennest. En misschien, de kenners horen het dan wel, dat is de Belmer in Amsterdam-Zuidoost. En wat ga ik hier nou doen? Ik ga meelopen met een verloskundige. Ze heet Henna Plever en ze werkt hier in de Belmer. En waarom in de Bijlmer? Nou, um, als ik je misschien deze cijfers vertel, uh, de babysterft is hier net zo hoog als bijvoorbeeld in Roemenië en als zo hoog als in uh, Bolivia. Dat is dus erg hoog. En ik wil wel eens weten, ja, hoe komt dat nou? En uh, wie zijn nou die mensen achter die cijfers? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, heb je al de eerste indruk of uh, is dat nog te vroeg nu? Nou ja, ik sta nu voor de deur. Ik zie verschillende mensen hier naar binnen gaan. Ja, het is een gezondheidscentrum, dus ik weet niet of ze voor de verloskundige komen. Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel echt typisch de Bijlmer hier hoge flats, En hiernaast is een winkelcentrum, zag ik net al even. Ja, en dat ziet er toch niet zo chic uit. Uh, er zijn wat ruiten ingegooid. Het is sowieso niet de rijkste wijk van Nederland, zullen we maar zeggen. En ander ga je deze week ook een kind ter wereld brengen, begrijp ik dat? Of uh, gaat dat iets te ver? Nou, dat gaat iets te ver. Nee, ja, niet niet jijzelf natuurlijk, bedoel ik. Nee, dat zou snel gaan dan. Hè. Ja. You never know, maar nee, dat uh, lijkt me niet. Uh, nee, Of ik echt bij een bevalling mag zijn, het lijkt me niet. Maar ik ga zo meteen wel mee op huisbezoek. Uh, dus bij pasgeboren kindjes kijken. Dus uh, baby's krijg ik zeker te zien deze week. Ja, goed, we gaan het allemaal horen de komende week. Dus In het kader van de themaweek: hoezo armoede publieks... Uh, nee, publiek omroep breed, moet ik zeggen. En uh, dit is dus een onderdeel van... Deze rubriek eh, rond deze tijd zal Anne zich laten horen. Morgen dus rond dit tijdstip in ieder geval meer van haar. Zometeen is er stand.nl. de ophef over halal woningen is overdreven. Dat is de stelling en we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Gaan we allemaal horen. Zo direct na het nieuws met Raymond Serré. Radio 1, het NOS journaal. De jongen die zaterdagochtend op station Hollandspoor in Den Haag door de politie werd neergeschoten had geen vuurwapen bij zich, heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. De politie ging bij het station kijken na een melding dat er een gewapende man rondliep. Op een van de perrons liep de 17-jarige jongen en toen er werd gevraagd zijn arm omhoog te steken zou hij naar zijn middel hebben gegrepen. Daarop schoot een agent hem neer. De kogel raakte de jongen vermoedelijk in zijn nek. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de brand in het centrum van Doetinchem. Het is een 25-jarige man uit het Gelderse mondverland. Afgelopen nacht waren er vier branden in Doetinchem, onder meer aan de achterkant van een Hema-vestiging bij een videotheek en een horecazaak. Ook zijn twee auto's in vlammen opgegaan. Bij de branden in Doetinchem zijn geen gewonden gevallen. De zoekactie boven de Noordzee naar een van de twee mannen die gisteren tijdens de storm overboord sloegen van een Brits vrachtschip is gestaakt. De man is niet gevonden en het is onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Hij had wel een reddingsvest aan, maar geen overlevingspak, al dus de kustwacht. En in Gouda is een kinderdagverblijf ontruimd na een gaslek. Ook een aantal woningen in de twee straten is ontruimd. Uit het riool in de buurt van het kinderdagverblijf borrelt gas naar boven. Het gasbedrijf probeert de precieze plaats van het lek te vinden, zodat het zo snel mogelijk kan worden gedicht. En dat waren de hoofdpunten uit het Nieuws. Dit is Radio 1. En CRV: Stand.nl. Jurgen van den Berg. De Amsterdamse woningcoöperatie Eigenhaart heeft 188 woningen aangepast aan de woonwensen van huurders, onder wie ook moslims. Zo zijn de woningen na een renovatie, voorzien van een extra grote keuken, een satelliet op het dak en schuifdeuren in de woonkamer om mannen en vrouwen apart te kunnen laten zitten. De zogenaamde halalwoningen hebben geleid tot een storm van kritiek, maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het eigenlijk wel een goed idee. Wat je niet moet doen is zo gaan bouwen dat mensen die geen moslim zijn er niet zouden willen wonen. Want dan werk je in de hand dat mensen helemaal bij elkaar kruipen in een buurt. Maar op zich dat je, dat je met kleine dingen die ook voor andere mensen acceptabel zouden zijn. het net even aanpast aan wat 85% van de huurders in zo'n blok plezierig vindt. vind ik niet zo gek. Tegen het cerebeen van de PVV en de SP was dit wel in de Tweede Kamer. Die spreken over totale idiotie en apartheid zelfs. VVD en CDA en de Amsterdamse gemeenteraad zijn bang dat er op deze manier moslim ontstaan. Is dat nou terecht, die kritiek, of is het begrijpelijk dat corporaties hun bewoners tegemoetkomen in de woonwensen, ook als het moslims zijn? Ik ga over praten met Wim de Waard van de Amsterdamse woningcoöperatie Eigenhaart. Dag meneer de Waard, Goedemiddag. Goedemiddag meneer Van der Berg. We beginnen in standpunten al altijd met drie keuzes, daar mag u alleen maar ja. ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Dit zegt meer over de politici die zich hier boos over maken dan over ons als woningcoöperatie. Ja. Dat dacht ik al. Uh, in de schoenenkast kan je ook prima een boormachine opbergen. Ja. De woningen blijken erg populair bij niet-moslims. Ja. Oké, okay, en dan uh, de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Eens of oneens. Uh, dat kan dus op die stelling. De ophef over halal woningen is overdreven. Uh, u kunt uh, sms'en bijvoorbeeld naar 7070. 70, dat kost wel 50 cent. Gratis bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt naar onze website gaan. Dat is www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe het dan met hekje standpunt. Nou, de ophef over de halal-woning is overdreven. Dat is die stelling, meneer de Waard, eens of oneens? Eens. Het is uh, volstrekt overdreven. We hebben kleine aanpassingen gedaan in de woning. Uh, en die aanpassingen die zijn goed voor, uh, voor alle bewoners in het complex. Ja. Neem ons eens dus even mee naar het begin. Uh, u zit met een paar mensen om tafel, stel ik me zo voor. En dan komt dit plan ter tafel. En wat was nou precies het uitgangspunt? Nou, het is een complex, het was, waren vroeger 243 woningen, eh, besloten van tevoren om eh, de bewonerswensen heel goed te inventariseren en te horen wat zij willen. Nou, in dat complex woonde voor renovatie eh, een, een nog heel groot percentage eh, Turks-Marokkaanse bewoners en die hadden specifieke wensen. We hebben in dit uh, project ook heel sterk ingezet op uh, betrokkenheid van kinderen en uh, vrouwen. Dus het is logisch dat daar ook wensen van, uh, van zijn gekomen. Bijvoorbeeld een grotere keuken. Precies, ja. Ja, en, en ga eens verder. En, en toen... En uh, we hebben de mensen toegevraagd gevraagd van nou, wat willen jullie? Daar hebben ze uh, wensen ingediend. Nou, wij kijken dan van nou, welke wens uh, is wel realiseerbaar en welke wens is niet realiseerbaar. En daar kijken we van, uh, is het voor iedereen een voordeel? Uh, dus niet alleen voor een specifieke groep, maar is het dan voor iedereen een voordeel? Is het te financieren? En uh, staat het op lange termijn de verhuurbaarheid van de woning niet in de weg? Nou, er zijn nu een aantal uh, extra's in deze woning gekomen die, uh, die daaraan voldoen. Dus ze zijn goed verhuurbaar voor iedereen mm. en ze zijn niet te duur. Ik al even die grote de keuken. Nou ja, het lijkt me dat, uh, dat iedereen, dus, uh, trouwens vo voordat we de weer de indruk krijgen dat alleen maar vrouwen in de keuken staan, uh, natuurlijk staan mannen ook graag in de keuken, ik ben er zelf een van. Uh, dus ja, dat, is, dat is één ding, maar we noemen nog eens wat dingen. Ik noem al even die schoenenkast bijvoorbeeld, wat is dat precies? Ja, dat is een schoenenkast. De kinderen zeiden uh, op school van ja, die schoenen staan altijd zo in de weg. Uh, die staan op de gangen en op de trappen. Want in huis uh, heb je geen schoenen aan? Precies. Dat, ja. is, dat is bij veel uh, mensen van Turks-Marokkaanse afkomst het geval. Uh, en wij hadden nog een plekje over uh, om die schoenen kwijt te kunnen. En nou, daar hebben we een schoenenkastje gemaakt. Nou, zoals gezegd, handig voor de schoenen. En als u uw boordmachine kwijt wilt, dan kunt u uw boordmachine ja. kwijt. Ja, en uh, een satelliet, uh, satellietschotel op het dak. 800 internationale zenders, wie wil ja. het niet. Ik zou er helemaal gek van worden, maar toch. Uh, ja. ja, Moet je daar als corporatie dan aan mee betalen? Nou, wij betalen niet ermee, want mensen uh, betalen dat zelf. Uh, wij geven die mogelijkheid aan bewoners om, uh, om daarop in te schrijven. Dat betalen ze gewoon de maandelijkse vier uh, voor. Hè. Dus ze betalen daar een abonnement voor. Het zorgt er wel voor dat, uh, dat in deze, dit complex... dat er geen schotels meer aan de buitenkant hangen. En uh, vaak zijn schotels heel erg... Hmm. Uh, geven, he, schotels zitten, we kennen het begrip. Nou, die ziet u niet meer bij de, uh, bij de koningsvrouw, bij dit complex. Ja. Uh, dan uh, iets waar, uh, waar uh, nou, misschien wel een, een groot deel van de commotie zich over afspeelt. Ja, komootie moet ook niet overdrijven, een beetje ophef. Uh, dat ja. is die, uh, die deur tussen de woonkamer, uh, dus zeg maar een soort kamer als fiet heet dat, dan, geloof ik. Ja. Uh, zodat mannen en vrouwen uh, apart kunnen zitten. Ja, nou de vraag was inderdaad van een aantal bewoners, kunnen u een aparte keuken en een aparte kamer maken? En wij hebben besloten om uh, daar schuifdeuren te maken, zodat andere bewoners er juist uh, één grote ruimte van hebben. Dus u... Iedereen heeft de keuze om die deuren open of dicht te doen... en daar een gescheiden of een gemeenschappelijke ruimte van te maken. Ja. Waren er ook woonwensen waarvan u zei, nou dat kan echt niet? Ja, die zijn er altijd. Sommige mensen willen een grote badkuip. Andere mensen wilden blauwe keukens. Nou, dat kan niet. Een keuken is wit in Nederland over het algemeen. En blauwe keukens, ja, dat vinden andere bewoners niet mooi. Dus voor de verhuurbaarheid is dat slecht. Hm. Nou is de PVV dus laaiend. Hè? Keek u daarvan op eigenlijk? Had u daar rekening mee gehouden? Nou, toen ik de kop zag in het parool afgelopen zaterdagochtend, uh, toen wist ik wel wat er zou gebeuren. Uh, het is een kop die ook uh, de, de reportage waar het over gaat uh, totaal geen recht doet. He, dat was ook al begrepen van de journalisten die die reportage heeft geschreven. Uh, nou, toen wist ik wel uh, hoe de de stil zou zitten en uh, na het... Uh, tweetje van de heer Wilders ging natuurlijk helemaal los. En de SP, die spreekt zelfs over apartheid, mede mogelijk gemaakt door de woningcorporatie. Dat zal u ook niet leuk vinden. Nee, en het bijzondere is, zoals gezegd, voor renovatie woonden er circa 80% mensen van een Turks-Marokkaanse afkomst. En uh, dat zijn er nu veel minder. De, de, het complex kent een veel gevarieerdere samenstelling uh, met meer uh, autochtonen. Dus, dus het is juist, uh, ja, zeg maar, geen apartheid. Het heeft juist toegeleid dat er een veel gevarieerdere wijk is. Dat is ook het reden waarom u bij die keuzes net zei... de woningen zijn echt populair bij niet-moslims. Ja, zei u. Precies. Ja. ja, we hebben daar heel veel uh, mensen wonen... die er uitermate prettig wonen. Uh, bij, ook, ook, en ook bij de planvorming uh, van deze woningen, dus, dus bij het renoveren, uh, zijn ook Nederlands betrokken geweest. En die waren het helemaal eens met uh, de plattegronden zoals die uiteindelijk zijn gepresenteerd aan de bewoners. We hebben even wat rondgebeld vanochtend, gemeenteraadslid Marijke Shazavari van het CDA. Die zegt, uh, ja, ik heb vragen gesteld in de gemeenteraad en dat komt hierom. Woningcoöperaties zouden zich niet moeten bezighouden met het aanbieden van woningen die specifiek inspelen op de woonwensen van moslims. Eens? Uh, wij spelen in op uh, woonwensen van mensen. Van bewoners. Uh, van bewoners. Uh, he, we, die nemen wij wel mee. Uh, en zijn er specifieke wensen? Uh, nou ja, he, dat een kraantje uh, waar de ene kan zich ritueel wassen. En als u wilt kunt u uw gieter uh, vullen. Dus het, we zijn ook niet van uh, de religie. Uh, we hebben heel pragmatisch gekeken van welke wensen zijn toepasbaar. En ja, we zijn in die zin ook wel een beetje verrast door de ideologische discussie die uh, is losgepast. Ja. Uh, Daniel van der Rey is VVD-gemeenteraadslid. Uh, die zegt, uh, ja, u geeft hiermee het signaal af dat, dat u voor moslims bouwt. En hij vreest dus voor moslimenclave. Ja, ik vind het sowieso een vreselijk woord. Euh, omdat het een beetje herinnert natuurlijk aan, aan een, een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Om, dus, om dat woord te gebruiken, dat, dat vind ik sowieso uh, heel naar. Uh, anderzijds, ik, ik zeg het net al, van, uh, na renovatie is die wijk juist veel gevarieerder. Ik nodig de heer ook, uh, Van Reden ook van harte uit om een keertje langs te komen. Het kan niet te ver weg zijn vanaf uh, de Stopera. Nee, ze weten gewoon niet waar ze over praten, zegt u. Nou ja, schijnbaar niet, want uh, al waren ze langskomen... dan hadden ze het uh, goed kunnen bekijken en dan hadden, uh, hadden ze een mening kunnen vormen. Mm. Um, iemand uh, via Twitter hier, Robert Engel, die, die zegt... ja, mooi hoor, islamitische vrouwenonderdrukking... onder de vlag van de woningbouwvereniging. Dat gaat dus ja, om die schuifdeuren die, die u hebt uh, aangebracht. Ja, nou, zoals ze zegt, die schuifdeuren zijn er uh, juist om een keuken... en een kamer niet te scheiden, dus om die openheid te houden. Uh, en het bijzondere aan dit project is dat de vrouwen enorm betrokken zijn bij het bepalen van de woonwensen. En dat is best lastig, want meestal uh, in complexen... met heel veel allotone bewoners zijn er veel vrouwen... die een geïsoleerd bestaan leven. Hoge mate van analfabetisme. En het is ons onju juist gelukt om de, uh, de dames uh, te betrekken... bij mm. hun woonwensen. Ja. Dus die hebben we echt over de streep getrokken. En dat heeft hem ook ja, min of meer geëmancipeerd. Ja. We, we spraken vanmorgen Han Ensinger. Die is hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit. Hij vindt het eigenlijk heel logisch dat jullie als woningcoöperatie rekening houden met de wensen van een divers publiek. Maar hij zegt uh, het is wel een beetje onhandig geweest om het op deze manier te communiceren. Nou ja, dat, dat, ja dat, nogmaals, die, die, dat begrip hallo-woningen... dat is een, een vondst van een redacteur van uh, Het Parool... Uh, waar wij volledig door verrast waren. Want de reportage die erbij hoort, ja, die is veel genuanceerd... en die gaat over mensen die er prettig wonen... Uh, en die laten blijken dat hij gaat goed heeft naar hun woonwens. Ja. En hij zegt ook nog, ja, woningen aangepast aan de woonwensen van moslims... bevorderen de integratie uh, niet per se. Denkt hij, mits, uh, mits er dus ook andere mensen graag wonen... maar ja, u hebt al gezegd, dat is in dit geval ook zo... Ja, en zoals je zegt, 50% van, uh, van de populatie is uh, van niet Marokkaans en niet-Turkse afkomst. Nou, daar zitten heel veel autochtonen onder. En uh, nou, vanmorgen stond er ook iemand in, in, in de voorschot die, enthousiast, uh, die heel enthousiast is over de woning. Ja. Uh, dat is misschien dan wel het grootste probleem, dat dat stempel er nu op uh, gedrukt is, halalwoning. En dat zal er niet zo makkelijk van afgaan. Nee, dat zal wel even duren voordat het gesleed is. Maar goed, uh, dit project is heel bijzonder... Omdat, omdat we heel veel aan duurzaamheid hebben gedaan. En dat is misschien wel goed om te zeggen. Uh, het is een van de meest energiezuinige uh, complexen in Amsterdam. Het is een voorbeeld voor energiezuinig bouwen. En juist om dat te kunnen doen... hadden wij grote betrokkenheid van de bewoners nodig. Dus dat was voor ons ook eigenlijk de eerste reden... om met die bewoners heel intensief in uh, conclave te gaan. Mm. En heeft de eigen haard meer van dit soort projecten in de stad? Ja, wij hebben veel meer renovatieprojecten en uh, wij praten altijd met bewoners wat zij willen, als zij willen terugkeren naar de woning. Dus uh, bewonerswensen staan bij ons, uh, he, dus wensen van onze bewoners, die verwerken wij in de renovaties. Mm. Maar gaat het ook zover dat, dat uh, nou ja, dit, dit soort aanpassingen er zijn? Hebt u daar meer voorbeelden van? Uh, nou, wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld in de Tsapeterstraat, uh, daar hebben we ook een renovatieproject. En dan vroegen mensen om specifieke uh, plattegronden. Nou, daar zijn we niet helemaal aan tegemoet gekomen, maar wel gedeeltelijk. Qua hoe de indeling dus, van, de, van de woning is. Precies, ja. precies, hè, hoe je dat doet. Uh, aansluitingen, elektriciteit, lampen, uh, de soort keukenapparatuur. Nou, als, als je met mensen in uh, conclave gaat, dan, dan hoor je wat hun wensen zijn. Ja, uh, ja toch, toch gaat iedereen ermee aanhalen. Te beginnen dus met dat stuk in het uh, in parool. Uh, maar op, ja. op, op Twitter ook natuurlijk. Uh, Super Jan heet hij op Twitter. Jan Benning, sociaal media expert. Uh, columnist ja. trouwens ook bij de Volkshand. Die vraagt zich af of dikke muren om kerkklokken te weren... voor ongelovigen ook neergezet zouden kunnen worden. Ja... Nou ja, flauwkul. Maar goed. Ik bedoel, het, het is, het is, dat is natuurlijk van dik houdzaag planken. Het is waarschijnlijk uh, grappig bedoeld. Uh, en voor de rest, wij uh, luisteren graag naar wat onze bewoners willen. En wij kijken wat wij wel of niet uh, daarvan kunnen realiseren. Mm. Um, hier zegt nog iemand, ik ben het oneens met de stelling op zich niks tegen om een aantal woningen anders in te delen, maar dan uh, toch niet in clusters. Want dan kun je er donder op zeggen dat er moslimghetto's gaan ontstaan, zegt deze meneer of mevrouw. Oftewel no-go-areas voor vrouwen zonder hoofddoekjes of met een rokje. Ja, ook dat is flauwekul, want wij wijzen woningen niet toe op basis van religie. Wij wijzen woningen toe op basis van de... Huisvestingsregels in Amsterdam. Dus uh, het is helemaal niet zo dat in die uh, woningen in uh, Bos en Lommer uh, dat daar mensen worden voorgetrokken met met een bepaald geloof. Nee, hey, dat dat dat wordt gewoon bepaald door de uh, huisvestingsregels, hè, door uh, door de toewijzing. En, en u hebt al gezegd dat, uh, dat uit het, uh, het bestand nu blijkt dat er steeds meer uh, autochtone mensen ook in dat complex wonen. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat is dan al zo. Hier zegt iemand: Ik ben het eens. Woningen worden altijd aangepast aan de behoefte van bewoners. Niet meer dan normaal. Draakmug noemt hij zichzelf op Twitter. Nou, ja. die mag u ook in uw zak steken. Dank u wel. We gaan er kijken wat onze luisteraars vinden, meneer De Waard. U blijft meeluisteren en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Hij is manager van de Amsterdamse woningcoöperatie Eigen Haard, Dus we gaan nog maar een keer verversen en dan is dat een mooie aftrap voor de discussie. Dan nu um, de ophef over halal woningen is overdreven. 1465 mensen hebben gestemd. 33% is het eens, 67% is het oneens. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, is Goedemiddag. Dag, ik heb wel even reageren. Ja, ik had de radio niet zo lang aan en toen hoorde ik het begrip halalwoningen en aanpassingen en schuifdeuren. En ik vroeg me eigenlijk af welke kant gaan we op in dit land als we al het geld naar Griekenland sjouwen. En we hebben, dit klinkt natuurlijk heel rechts, maar als ik dan, eh, als ik dan hoor dat we woningen gaan aanpassen aan mensen die, eh, die hier eh, verblijven en zich ook dienen aan te passen aan ons... Ja, dan denk ik, ik wil ook een grotere keuken. Ik wil ook schuifdeuren om regelmatig mijn vrouw achter te parkeren. Maar ik vind het allemaal heel vrouwvriendelijk klinken. Ja. En ik vind het ook absoluut niet, uh, niet kunnen. Ik bedoel, het geld wat wij uh, wat woningcoöperaties uh, te besteden hebben, dat ja. kunnen ze beter aan andere zaken. Besteden. Maar, maar u zei dat u het hele gesprek niet helemaal had gehoord, hè, geloof ik? Ja, ik heb zo net, ik heb aan het begin heb ik, uh, gereageerd. Uh, omdat het begrip hallo woning voorbij ja, kwam. Ja, ja. Maar goed, dat en niet... toen toe kwam die meneer de Waard die alles, uh, alles natuurlijk nuanceert nu. Uh. En dat is zijn uh, goed recht en we begrijpen het ook wel. En elk verhaal heeft twee kanten. Maar ik vind, het, uh, ik vind het absurd om woningen aan te passen uh, in, in deze vorm. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Marijke van der Bent uit Leiden. Marijke. Ja, ik uh, ben het oneens. Want uh, ja, ik hoor dus dat die woningen zo ingericht moeten worden uh, dat die vrouwen die mannelijke bezoekers niet te zien krijgen. Nou, waarom zou een vrouw in vredesnaam niet mogen zien wie er haar eigen huisnotenbenen in en uit loopt? En bovendien die vrouwen. Ik vind het een uh, best vorm van vrouwenonderdrukking. Duidelijk, dank u wel. Stamper.0. Goedemiddag. Goedemiddag, met, uh, Gert Bus uit Hilversum. Ik ben het eens met de stelling. En waarom? Omdat uh, het eigenlijk overdreven is of, uh, of woningen aangepast worden voor een, uh, een moslim of een uh, gehandicapte. Of uh, voor, uh, bijvoorbeeld Joden die uh, gebruiken twee, uh, twee keukens. Dus ik bedoel, als die woningen wel aangepast kunnen worden, waarom dan niet specifiek voor moslims? Nee, meneer De Waarden heeft ook gezegd, ik, ik pas die woningen aan, aan aan de wensen van bewoners en niet zozeer aan een, aan een religieuze groepering per se. Ja, nou, precies. Nou, dus u bent het eens met hem. Ja, ik denk dat het probleem is zeg maar, dat iedereen in de brest springt dat is zeg maar. De, de halal, de moslims uh, inderdaad, uh, dat is denk ik het, het grote probleem hier nee. achter, achter de, de, de halal woning is het probleem nee. niet. Ik denk dat het, het woord halal het probleem is. Nee. Ja, dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ik spreek met u al bij Nooschoburg. Ja, het is natuurlijk uh, de heer De Waat die heeft een en ander ontzettend uh, geraffineerd, gecamoufleerd. Maar het is natuurlijk zo, als, er, als iemand iets wil bouwen... dan moet je in Nederland bouwen volgens een bouwbesluit. En hoe je er ook over denkt, maar de bouwbesluit voorziet in voldoende isolatie... voldoende ruimte, voldoende ventilatie... Uh, ...een huis moet constructief in orde zijn. Uh -huh. En alles wat je daaraan aanpast uh, voor een andere geloofsovertuiging... ...dat is volslagen belachelijk. Het is zo dat uh, de moslims in onze hand die worden in de watten gelegd... ...van hier tot Gunter. Uh -huh. De Rabobank haalt uh, parkwerkers uit de winkel... ...omdat dat mogelijk de moslims zou storen. Uh, Sinterklaas en Zwarte Piet kan ook al niet meer. Het is volslagen belachelijk. En als ik dan hier op de, uh, op de site kijk dat er een gang is met uh, zoveel deuren... dat vrouwen uh, de mannen niet moet, moeten zien. En Dan denk ik, is dit integratie? Nee, die meer de waard, de waard die moet zich... Uh, de, eigenlijk uh, plaatsvervangen... schamen voor het hele land. Want het is in grote mate belachelijk. Verder is het natuurlijk specifiek iets voor Amsterdam. Ja. Langzamerhand de multiculturele... hoofdvat van Nederland. Het is duidelijk, u bent het niet, uh, niet mee eens. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Eckel. Nou, wacht die meneer voor morgen grote racisme... Ik zou ook wel zo'n woning willen met een kraantje in de garage ik weer in een grote stront van een heb gelopen... ...daar ik lekker mijn schoenen daar... Dan moet u in uit. Amsterdam gaan wonen, mevrouw Ekel. Wat zeg je? Ik zeg, dan moet u in Amsterdam gaan wonen, want daar hebben ze ze. Ja, mijn dochter woont in Amsterdam. Wie <lacht> weet dat ik dat doe? <lacht> maar, wat, maar wat vindt u nou van de stelling dan? Want ik ben, ben nog niet helemaal over uit of u er nou mee eens bent of mee oneens. De ophef over de halal woningen is overdreven. Nou, dat vind ik flauwekul. Moet je eens luisteren waar je wiegje staat, zo ben je opgevoed. Simpel staat. Ik ben protestant opgevoed. En jullie zijn moslims opgevoed. En wij hebben vroeger ook regels gekregen dat we van alles niet mochten. Mm. Dus we praten we over. Goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik uh, ben het natuurlijk ook uh, oneens met de stelling, want ik vind het werkelijk nergens op slaan. Extra wasruimtes om voeten en handen te wassen. Meneer, iedereen uh, heeft een douche en kan dat gewoon zo daar doen. Bovendien, uh, een schuifdeur ertussen, bijvoorbeeld ook niet uh, de, het modernisme met betrekking tot de vrouwen, dan een extra grote keuken bouwen. Wat ik me wel afvraag, meneer De Waard, uh, um, u bekostigt dat als woningcoöperatie. Maar u heeft toch ook uh, verantwoording af te leggen over uw budget. En ik vraag me gewoon af wie uw toestemming verleent om deze verbouwing, uh, verbouwingskosten aan te gaan, vooral ook in deze tijd. Ja. Dank u wel voor het uh, bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, meneer Abdel. Abdel. Ja, uh, ik wou graag even reageren. Uh, ik ben het uh, dus, uh, hoe noem je dat, tegen de stilling. Even kijken, jij vindt de ophef, de ophef over uh, het... hallo-woningen overdreven? Uh... Heel erg overdreven. Ja. En waarom? Uh, het, is, uh, het, het is precies het tegenovergestelde wat ons verweten wordt, moslims, als er ergens een tekening wordt getoond of een filmpje, dat wij uh, de verweten, en dat is in grote lijnen ook zo, dat wij uh, ons wordt verweten dat wij uh, heel snel boos worden om niks. Ja. En nu is eigenlijk hetzelfde hier aan de hand. Mensen zijn boos om niks. Woon jij daar toevallig of niet? Het... Zegt u? Woon je daar ook toevallig in dat complex? Nee, ik woon daar niet. Maar uh, het, het gaat gewoon dat mensen wonen om... Het gaat om niks. Ze uh, gaan praten over vrouwenonderdrukking. Terwijl deze meneer zegt over het feit... Gewoon, soms heb je zoveel bezoek. En dan willen de vrouwen even apart. De mannen even apart. Uh. Dat gebeurt in de Nederlandse cultuur ook. Als ja. je een avondje aan de klaverjanto aan het pokeren bent, ja. Dan is het ook leuk als een keertje de, de deur dicht kan... Ja. Dat je eventjes je, je, je, je ei kwijt kan. Tenzij strip -poker het strippoker is wordt het gelijk geformuleerd aan vrouwenonderdrukking. Ja, mensen ja. weten soms nog eens waar ze het over hebben... en dan gaan ze gewoon met de meute mee zitten praten. Abdel, bedankt voor het bellen, want ik heb nog een wat oh, meer mensen. Ik moet eraan oh. zeggen, bij ons thuis vroeger was het ook zo... daar zaten de mannen voor en de vrouwen achter... met blokjes kaas en worst en zo. Dat was bij mijn ouders altijd thuis. Maar er zat dan weer geen deur tussen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je spreekt met Abdel. Nog een Abdel. Ik, zou, ik ben blij dat ik eigenlijk in Maro uit, Marokko, uh, uh, uit Marokko kom. Daar heb ik echt, echt gezien hoe dat eigenlijk gaat. Je hebt islamitische scholen, joodse scholen, onder andere in Rabat, waar meneer uh, David Pinto heeft op gezeten. Mm -hmm. uh, christelijke scholen, nou, moskeeën, kerken, synagogen en respect voor andere culturen. Ik ben blij dat ik eigenlijk ook heel veel vrienden, ondanks, ook hier heb, die uh, zo, uh, zo ook denken. Ik vind het gewoon onzin kletsen over een paar woningen moslims. We hebben ook Joodse uh, woningen in Sint-Jacob hier in Amsterdam. Mm. We hebben, ik bedoel wat is dat voor onzin? Weet je, weet je al het respect en uit mijn hart ik hoop dat wij hier echt halal banken krijgen, Banken die, die geen mensen uitbuiten, want mijn vrienden broers Nederlanders, 17 miljoen worden uitgebuit en uitgekleed, mm. arm en zielig geworden, okay. alleen door die banken. Dan, ik hoop dat de discussie. Halaal banken krijgen. Ja, ja, dank u dan, wel. Dank u wel ook. Ja. Uh, dag Abdel. We zijn een populaire naam vanmiddag in uh, Stam.nl. Veel Abdel's uh, gebeld. Uh, we gaan terug naar Wim de Waard. Die uh, ja. deze kritiek natuurlijk ook herkent. Want uh, nogmaals deze laatste twee mannen die, uh, die staan aan uw kant overduidelijk. Uh, maar de andere uh, te telefoontjes gingen dus duidelijk wel uh, de kritische kant op. Ja. Uh, geraffineerd, gecamoufleerd heb ik zelfs genoteerd. Oei, dat is wat u uh, doet, meneer de Wout. <laughs> nou, uh, niet. Nee, volgens, ik uh, vertel het uh, zoals het is. Uh, ik hoor iets over het bouwbesluit. Nou, maak er geen zorgen. Al deze woningen voldoen volstrekt aan het bouwbesluit. Daarnaast hebben we heel veel extra ge en, uh, geïnvesteerd... in het duurzaam maken van deze woningen. 70% minder uh, CO2. Nee, deze woningen voldoen aan het bouwbesluit. Ja. Um, ja het, het zit hem toch vooral in die naam ook, denk ik. Ik bedoel nogmaals, ik heb er helemaal niks mee te maken... maar dat is gewoon niet handig gedaan, natuurlijk. En, en daar kunt u dus eigenlijk niks aan doen als woningcoöperatie. Nee, dat is ontzettend vervelend. Uh, dat was, uh, het Parool heeft deze term uh, zaterdagochtend uh, geïntroduceerd. Uh, ja, en het doet totaal geen recht aan, aan, uh, aan de woningen. Het doet ook geen uh, recht aan onze intenties. Uh, namelijk om, om op een hele pragmatische manier woonwensen om te zetten. Uh, naar prettig wonen. Uh, het zijn woningen voor iedereen. En zoals gezegd, uh, de, de samenstelling van de bevolking in het complex... is nu al veel gevarieerder dan voor jaar. Renovatie. En het is gewoon zo, uh, want dat werkt in Amsterdam natuurlijk. Je hebt op, op een gegeven moment een aantal punten en dan kan je zo'n woning daar toegewezen krijgen. Dat geldt eigenlijk ja. voor iedereen. Het is niet zo dat er aan de voorkant een selectie wordt gemaakt van je mag er alleen maar in als je uh, als je uh, moslim bent. Nee, gelukkig niet. Nee, uh, niemand in Amsterdam uh, mag selecteren op religie. Gelukkig niet. Nee. Uh, wat gaat u hier nou nog wat aan doen? Om, om dit, want het beeld bestaat nu en nou ja, heel Nederland bemoeit zich er intussen mee, dat hebt u net gehoord. Ja. Ja. Nou ja, wat wij doen is op onze website uitleggen hoe het daadwerkelijk zit. We komen hier naar een aantal programma's. Ik ben heel blij dat we hier de gelegenheid krijgen om uit te leggen hoe het daadwerkelijk zit. En dat het dus een mooi complex is met duurzame woning die er voor iedereen zijn. En gaat u richting parool nog wat ondernemen bijvoorbeeld? Ja, dat zou zo maar kunnen, ja. ja. En wat betekent dat? Nou ja, kijk, ik bedoel, zij zullen zich beroepen op het feit van, ja, het is een journalistieke interpretatie van een reportage, uh, en, uh, maar wij vinden echt de termen die gebruikt zijn, die vinden we totaal buiten orde. Maar dit klinkt een beetje als uh, dat u naar de rechter stapt misschien wel. Nee, dat uh, doen we niet. U gaat uh, een indringend gesprek aan met de hoofdredactie? Wij gaan met de hoofdredactie een indringend gesprek aan, ja, zeker. Dat, dat is een plaats of zo? Nou ja, dat, dat, dat, dat hopen. We, we hopen dat, dat ze tot inzicht komen, dat het gebruik van dit soort termen uh, leidt tot uh, dit soort commotie die geen recht doen uh, aan dit complex uh, aan, aan, aan deze bewoners uh, en aan uh, de gevarieerdheid van, uh, van de samenstelling van ja. de bevolking. B wanneer hebt u het gesprek met de parool We Wij gaan vanmiddag bellen we zijn vandaag natuurlijk plat door u en andere media um, en we hopen ook dat wel dat het een beetje betijdt op, op termijn uh, het is duidelijk dat, dat, uh, ja, dat dit soort dingen komen als een uh, lawine over, uh, over je heen uh, maar wij moeten zeker in gesprek gaan met Parol. parool Absoluut. Ja. Goed. Nou, dat, dat is duidelijk dan. Dan blijven we dat even volgen. Ook met onze andere pet op. Want we hebben elke dag een mediajournaal. Dus misschien morgen maar eens even met Parol bellen. Wat, wat die daarvan vinden. Het zou dat u, een heel goed idee zijn. Ja. Dank dat u met ons meesprak in Wim de Waard, manager Amsterdamse woningcorporatie Eigenhaard. Um, dan zullen we die term ook maar niet meer gebruiken. Hoewel hij staat wel in de stelling. Dus ik moet het toch nog één keer zeggen: de ophef over halal woningen is overdreven. 1700 mensen ruim gestemd. 35% is het eens met de stelling. 65% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Hou de radio aan, want zo meteen na twee is het, Dit Is De Dag. Thijs van der Brink met de onderwerpen. Hallo. Um, de Michelin-sterren zijn uh, uitgereikt. Uh, we gaan daarover debatteren tussen iemand die dat een goed systeem vindt... en iemand die het geen goed systeem vindt. Chefkok Albert Kooi en uh, televisiekok Julius Jaspers we gaan met elkaar in debat. Er is een nieuw boek van Michiel Bekker kaarten Het gaat hartstikke goed met de wereld. Het gaat geweldig, heet het boek, uh, letterlijk. En hij toont dat ook wel vrij overtuigend aan, vond ik. Uh, steeds minder doden, steeds minder mensen uh, door de honger omgekomen. Uh, eigenlijk gaan we de goede kant op. Alleen niemand lijkt zich dat uh, te realiseren. Hij gaat erover debatteren met uh, Joris Voorhoeven. Verder Leonie Reinders van de Kringloopwinkel. Die hebben het moeilijk in deze tijd. Zou je misschien nou, niet zeggen. Nee. nee. En toch is het zo. En het EPD, het elektronisch patiëntendossier, dat komt er toch... Uh, terwijl de Eerste Kamer het voor je ja. had afgestemd, ja. hebben ze nu via een, via een omweg een constructie bedacht... waardoor toch vanaf 1 januari iedere do dokter aan jou gaat vragen... nu je erin. Op regionaal niveau, hè? Geloof ik, heeft ja, maar aan. uiteindelijk wel voor iedereen. Mm. Uh, althans, die dit doet, doet to toegankelijk. We gaan het uh, luisteren zometeen. Uh, na tweeën, dit is de dag. Met Elsbeth samen. Ja, ja, samen. Okay. samen. Goed nou, veel plezier zometeen. Uh, wij houden de radio aan, dus. Uh, ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.